Blue eyes, blue eyes What's the matter? door Het is nu 4 uur. Trudy Vendrig met het NOS Journaal. Op het Leidseplein in Amsterdam heeft een taxichauffeur vannacht een man ernstig mishandeld. Het slachtoffer raakte tijdens de ruzie zo zwaar gewond dat hij ter plekke gereanimeerd moest worden. Hij is volgens de Amsterdamse politie daarna in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De taxichauffeur is aangehouden. De ruzie bij de standplaats op het Leidseplein zou zijn ontstaan toen de klant een taxi wilde nemen. Er zijn al tijden veel klachten over die taxistandplaats. Chauffeurs zouden korte ritten weigeren, veel te hoge prijzen vragen voor een rit in Amsterdam en klanten intimideren. Okay. Vijf dagen na de ramp met de Airbus bij de Comoren hebben onderzoekers signalen opgevangen van de dozen met vluchtgegevens. De signalen werden onder water opgepikt door een onderzeer. De dozen zijn voor zover bekend nog niet geborgen. Bij het ongeluk met de Airbus van de jemenitische luchtvaartmaatschappij Yemenia kwamen 153 mensen om het leven. Er was één overlevende, een meisje van 12, zat zich vastgeklampt aan één van de wrakstukken en werd door hulpverleners uit zee gehaald. Met de zwarte dozen kan mogelijk de oorzaak van de ramp worden vastgesteld. In het Noord-Brabantse Kamer is bij een hardloopwedstrijd een verkeersregelaar mishandeld. De verkeersregelaar vroeg een automobilist even te wachten omdat er nog hardlopers aankwamen. De automobilist weigerde en reed tegen de regelaar aan. De wiel op de motorkap waardoor er een deuk ontstond. De automobilist stapte uit en gaf de verkeersregelaar een pak slaag. De man van 49 is aangehouden. In de Amsterdam Arena zijn bij Dancefeest Sensation White 52 mensen aangehouden. Ze hadden drugs bij zich of verkochte illegaal kaartjes. De dansfeest werd gisteren en afgelopen nacht gehouden. Er waren in totaal 80.000 mensen naar de Amsterdam Arena gekomen. Het weer, periode met zon en later in de middag en vanavond, vooral in de oostelijke helft van het land, enkele regen- en onweersbuien. De maximumtemperatuur loopt loopt uiteen van 22 graden aan zee tot 27 in het oosten. Vanaf morgen meer buien, meer wind en minder warm. Dit was het NOS-journaal.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 De hele middag. Het geluid van Kindermerland Zuid via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. de Madonna met Music op ABN Radio en CFM Zandvoort. Welkom bij het programma Zondag in Kenmaand, het laatste uur. En ik zei het al, deze hele uitzending staat in het teken... van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal. We hebben iedereen al horen spreken van Job Cohen... tot de plaatsvervangende burgemeester Harry Borghout. Nou, ook nog vele anderen. En nu is de beurt aan de burgemeester uh, zelf, Ruud Nederveen. Dit interview uh, van in ieder geval deze toespraak... die hebben we verdeeld in drie stukken. En dat uh, ja, gaan we nu doen. Het eerste stuk van de nieuwe burgemeester... zoals hij dat uh, dinsdag pak tijdens zijn belediging. De commissaris refereerde er al aan. Um, uh, dilemma's zijn mij niet vreemd. Sterker nog, ik houd heel erg van dilemma's. En ik heb er nu één. Het dilemma is dat ik alleen nog sta tussen nu en de borrel. En um, dat dilemma ga ik oplossen door een enige balans te zoeken tussen de de, de zin in mij om te reageren op de verschillende bijdragen van de sprekers en uh, mij daarin te matigen en mij te beperken tot de tekst die ik heb voorbereid ik ga een midden zoeken um, um, um, en ik wil eerst even een misverstand wegwerken als dat mag uh, meneer de commissaris en het, want in uw bijdrage waar het ging over de Stichting van Nederveen, ontstond even een beeld dat als je nou maar zelf een stichting opricht... en vervolgens daar zelf wat taken aan uh, geeft... en vervolgens jezelf tot senator benoemt... nou, dan ben je verder senator, hè? Ja. En um, die beeldvorming, daar heb ik wat uh, problemen mee. Het is op een iets andere wijze gegaan. Ik ben, uh, uh, uh, de stichting is een initiatief van mijn vader geweest... met de doelstellingen die u heeft verwoord. Uh, en vervolgens uh, ben ik daar, ik meen, twaalf jaar voorzitter van geweest om daarna op senatorenkussens te gaan rusten. Zo is het gegaan. Um, um, uh, andere misverstanden, als zou ik geboren zijn in Heemsteden en zo, die sla ik natuurlijk over, dat begrijpt u. Um, um, ik ga toch wel graag in uh, op het uh, onderwerp wat de burgemeester van Amsterdam aanstipte. Uh, en dat is uh, de herten. Inderdaad, inderdaad. Ik uh, uh, heb uh, u, u al aangesproken over uh, de herten. En uh, ik zal dat zo dadelijk in mijn tekst doen. Maar sterker nog, als ik morgen de raad toespreek in Amsterdam... dan zal ik er opnieuw even over komen spreken. En ik heb, dat was een onderdeel van het voorbereidende gesprek voor uh, vandaag... ik heb um, um, met de uh, districtschef um, um, uh, van uh, deze uh, politieregio... Afgesproken dat ik het uh, politierapport over de hechte verkeersincidenten mag overhandigen aan de gemeenteraad van Amsterdam. En daarmee doe ik precies wat Jan Hoekema zegt: dat is, ik ga meteen aan de slag voor uh, Bloemendaal. En ik kon inderdaad, dames en heren, niet wachten. Zedert 26 uh, april, jongstleden. Um, um, leden van de raad, uh, wethouders, ik zie u daar zitten. Meneer de commissaris, dames en heren, genodigden, in het bijzonder mijn moeder. Um, dames en heren. Hier staat een kerstvers geïnstalleerde burgemeester. En, um, hij is niet alleen kerstvers geïnstalleerd, hij staat ook op het punt van smelten. <lacht> het... Uh... Het smelten, maar wel het kerstvers geïnstalleerd zijn... is een onmiddellijk gevolg van het besluit van de Vertrouwenscommissie uit deze raad. Om mij op de eerste plaats van hun voorkeurslijst te plaatsen. De commissie spreekt daarmee een groot vertrouwen in mij uit... Uh, om het ambt van burgemeester in Bloemendaal in te vullen. En ik dank de commissie van harte voor dat in mij gestelde vertrouwen... voor uw initiële vertrouwensfotum. En ik wil dat graag beantwoorden uh, met een optreden en met daden... die zo niet, groten, zo niet geheel dan toch grotendeels uh, aan uw verwachtingen tegemoetkomen. Uh, om vervolgens uh, geïnstalleerd te, te kunnen zijn... passeerde de uitkomst van de vertrouwenscommissie... meerdere personen die vervolgens overhandigden, beëdigden... bekrachtigden, instemden, dan wel adviseerden. En ik spreek, spreek heel erg graag mijn dank uit... Uh, jegens hen die in omgekeerde, omgekeerde tijdsvolgorde van hun optreden... dat hebben verricht. Namelijk de aftredend burgemeester... met het uh, aanbieden van de amsketen en de Hamer... De commissaris van de koningin voor het afnemen van de gelofte. Haar majesteit de koningin en de minister van Binnenlandse Zaken... voor het benoemingsbesluit. De commissaris van de koningin wederom voor zijn advisering in deze. En de gemeenteraad van Bloemendaal voor hun unanieme steun... aan de voordracht van de Vertrouwenscommissie. Heel hartelijk dank aan u allen. Hier mogen dan een kerstverkse burgemeester staan... De gemeente Bloemendaal, mevrouw Ravenstein refereerde er al aan, gemeente Bloemendaal met haar over een zeer rijke historie binnen de gemeentegrens is ook bepaald vers te noemen. De samenvoeging van Bennebroek en Bloemendaal vond immers op 1 januari jongstleden plaats en de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in november zijn daaraan voorafgegaan. Met de installatie van de nieuwe burgemeester is de gemeentelijke herindelingsprocedure in formele zin voltooid. De eervorige burgemeester, Wim de Gelder, hij is hier aanwezig, euh, heeft de fusie voorbereid. En hij heeft het ook ingeleid en hij gaf er vervolgens de voor voorkeur aan om het burgemeestersambt voort te zetten in Alfa aan de Rijn waar ik hem heb bezocht. Meneer van Ravestein werd op 1 december jongstleden benoemd tot waarnemend burgemeester en heeft aan de feitelijke fusie en de eerste uitvoeringsfase sturing gegeven. Um, um, je hebt het zelf aangeduid als het uh, al stijven, strijken, neerleggen van de lakens. Dank je zeer, dank je zeer. Um, um, uh, en ik stap met uh, plezier in die koele lakens. Um, um, beiden, de heer van Gelder en mevrouw van Ravestein, hebben aan deze lastige bestuurlijke en ambtelijke opgave... met grote voortvarendheid vormgegeven. En gaandeweg dit proces hebben allebei ook wezenlijk invloed uitgeoefend... op de verbetering van het politieke en bestuurlijke klimaat in Bloemendaal. En daar dank ik u heel hartelijk voor. En ik zal me ook inspannen om het werk daarin voort te zetten. En dat zei de nieuwe burgemeester van Bloemendaal, Ruud Nederveen... afgelopen dinsdag tijdens zijn beëdiging... Uh, tot burgemeester van de nieuwe gemeente Bloemendaal. En de nieuwe gemeente Bloemendaal bestaat natuurlijk vanaf 1 januari... vanuit uh, Bennebroek, die er toen bijgekomen is. Kortom, een nieuwe gemeente en ook een nieuwe burgemeester. En dat is Ruud Nederveen. Zometeen deel 2 van zijn toespraak. Maar eerst muziek van Hensen en Oumbap. papa aan bij de radio en hem Zandvoort. Daarmee werd het tien minuten voor half vijf. En ik zei het al deze hele middag... staat in het teken van de nieuwe burgemeester van Bloemenel. Zojuist hoorde je deel 1 van zijn toespraak... van afgelopen dinsdag tijdens zijn beëdiging. En nu dan deel 2 van de toespraak. De gemeente beschikt nu over nieuwe grenzen. Het beschikt over een nieuwe raad. Het beschikt over een hernieuwde ambtelijke formatie. Een nieuw collegeprogramma, nieuwe wethouders en nu als sluitsteen uw nieuwe burgemeester. Bloemendaal, dames en heren, kan aan de slag. De vertrouwenscommissie heeft mij gevraagd om bijzondere aandacht te geven aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Werk van binnen naar buiten. Zo noemden ze dat. En de heer Van der Wees ging er al op in. Werk van binnen naar buiten. Terwijl we heel vaak in organisatieopdrachten juist het motief horen... werk nou eens van buiten naar binnen. En u daagt mij uit, meneer Van der Wees, hoe los je dat op? U gaf zelf al een oplossingsrichting in de woorden van meneer Gerritsen. Daar kom ik nog op terug bij u. Um, um, uh, maar ik geef u ook een antwoord. En dat doe ik niet langs de kant van de regisseur uh, uit het theater. Want een choreograaf dames en heren, die heeft weinig overleg nodig. Want die doet namelijk het volgende als hij de studio binnenkomt. Die zegt doe voor mij, en die doet vervolgens voor wat hij doet... en dan vervolgens gaat de rest. Nou, en ik uh, heb veel in de politiek geleerd... maar je kent niets voor elkaar... als je zegt, doe even voor mij... want dan gebeurt het juist niet. Nee, ik uh, moet daarvoor boren... naar een ander ervaringselement... en dat is de theologie. In de theologie leerden wij namelijk al heel vroeg... en ik geef hier ook meteen antwoord op... U uw boeien, over het intellectuele geheugen... en het intellectuele gehalte... van de Rotterdamse bestuurders. En, en ik zal, dat zal uh, uit deze zin blijken naadloos die traditie volhouden. Het gaat namelijk over een uh, dilemma tussen de dialectiek en de hermeneutiek, zoals u allen ongetwijfeld weet. Um, Het uh, uh, gaat namelijk om... de hermeneutiek is helaas te weinig bekend geworden. Hermeneutiek is... Onderzoek eerst de, langs de lijn waarin je kennis maakt met een proces hoe het verloopt. Maar de ervaring van het onderzoek leert dat het begin van het onderzoek waar je begon dan anders wordt beleefd aan het einde van de onderzoeksreis. Dus wat je zou moeten doen is ga nou eerst van binnen naar buiten om dan als je daarna terug gaat kijken naar die binnenkant de ervaring van de buitenkant te hebben. En Zo ontstaat er een cyclisch proces. En theologen noemen dat hermeneutiek. Ik, uh, zal, er geen, ik zal er geen tentamen over afnemen. Ja. Um, um, maar het is wel in ieder geval een hele uh, um, interessante wijze... om uh, dilemma's te benaderen. En dat is wel een serieus aspect van wat ik um, naar voren breng. Dan, um, werk van binnen naar buiten. Zo noemden ze dat. En dat doe ik met plezier. En bovendien dames en heren, binnen de bestaande financiële kaders... en binnen de bestaande formatie, meneer Van der Wees. Herstructurering binnen een organisatie heeft vaak tot gevolg... dat die organisatie voor een tijd sterk naar binnen is gericht. U verweest daar ook al naar. En dat is even begrijpelijk als ongewenst. En u gaf voorbeelden ervan hoe Bloemendaal daar op een andere wijze mee eh, aan de slag is. Een ambtelijk apparaat is er immers voor de burger. In dit geval voor de Bloemendaler. En zoiets als wegens verbouwing gesloten zijn kan er dus niet bij zijn. En gelukkig heb ik tijdens mijn eerste oriëntaties... in de achterliggende weken ook helemaal niets van zo'n houding gemerkt. Complimenten daarvoor aan de ambtelijke medewerkers... want ik weet wat een zware klus dat is om dat mee te maken... maar ook complimenten aan de gemeentesecretaris daarvoor. Maar het niveau van de dienstverlening krijgt in de komende maanden nog de volle bestuurlijke aandacht. En het is nadrukkelijk de bedoeling... dat de inwoners van Bloemendaal het verschil ook zullen opmerken. En ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Ofschoon, ik vind dat ik door deze toezegging... mij aldanig in de nesten heb gewerkt. En ik doe dat overigens vrijwillig en met buitengewoon veel plezier. Um, Bloemendaal is een heel bijzondere gemeente. Dat is niet alleen zo omdat er vrijwel geen programma van Joep van het Hek is... waarin Bloemendaal niet wordt genoemd. <lacht> en eigenlijk ook niet omdat Bloemendaal stabiel in de nationale top 3 staat... van de duurste koophuizenvoorraad. Nee, Bloemendaal onderscheidt zich in mijn ogen vooral... omdat de inwoners van Bloemendaal gemiddeld genomen... een zeer hoge opleiding hebben genomen, genoten. In de vijf dorpen bestaat daar ook een uitdrukking voor. Ze zeggen of een bloemendaler is advocaat... of, als dat even niet zo is, dan is zijn of haar buren wel advocaat. En dat heeft onder meer tot gevolg dat in deze gemeente er veel inwoners zijn... die zeer wel in staat zijn besluiten te nemen en om besluiten te maken... zoals het gemeentebestuur dat ook doet. Het is daarom heel begrijpelijk dat het gemeentebeleid nauwkeurig en kritisch wordt gevolgd. En ik zal dat als burgemeester een voorrecht vinden. Deze aandachtige burgerbetrokkenheid houdt volgens mij vooral een aansporing in voor de lokale politiek... om al in een vroeg stadium van beleidsvoorbereiding bewoners en ondernemers te betrekken. Overigens is bij een van de speerpunten van het huidige collegeprogramma... de interactieve beleidsontwikkeling ook genoemd. Door hier verder vorm aan te geven, krijgt de burger meer kans om inzicht te krijgen in de vele aspecten die bij een besluit worden afgewogen. Het, vrijwaard, het, nee, het is ook de kans op vrijwaring voor de belanghebbenden om een NIMBY-standpunt in te nemen. Weet u het nog, NIMBY? Not in my backyard. Nou, met accent op my, not in my backyard, dat is eigenlijk wat NIMBY is. Het is de houding die het particuliere belang altijd voorrang wil geven boven het algemene belang. En NIMBY is een Engelse uitdrukking en dat vind ik nooit zo handig, Engels woorden in het Nederlands. En daarom zou ik een Nederlands alternatief willen voorstellen... Wij spreken niet meer over not in my backyard, maar niet in voor- en achtertuin. En dat korten wij af met Nivea. Dames en heren, communicatie. Interactieve beleidsvorming. En een naar vermogen opti optimale juridische kwaliteitszorg rond de gemeentelijke producten komen in mijn visie tegemoet aan de specifieke kenmerken van veel Bloemendaalse inwoners. En het zijn, thema's, het zijn deze thema's waaraan ik samen met de wethouders de komende tijd veel aandacht ga aan geven. Truck and my heart kicking over like a white pillow. Mm -hmm. In the middle of spring, you can call me. Deep. bij de ADO-SFM's antwoord op de zondagmiddag. Het is half vijf en we gaan luisteren naar het laatste deel van de toespraak... van afgelopen dinsdag bij de medeging van de nieuwe burgemeester Ruud Nederveen. Overigens, nu ik toch spreek over voor- en achtertuin... jop voor hen, daar komt hij. Er bestaat grote eensgezindheid in de gemeente... dat er geen ongenode hechten in de tuinen thuishoren. <lacht> Afgezien van de schade die dit oplevert aan die tuinen, betekent dit dat de damherten afkomstig uit de waterleidingduinen ook over de openbare weg lopen. In de eerste helft, in de eerste helft van dit jaar heeft dit tot een sterke toename van verkeersongevallen geleid. En de beheersmaatregelen in de waterleidingduinen zijn daarom onontbeerlijk. Ik zal nu heel even ingaan op mijn stemgedrag, meneer Cohen. Inderdaad, ik schaam me daar nooit voor. Ik heb daarin meegestemd met het college die toenmalig, ik meen 2003, besloot geen maatregelen te treffen ter zake van beheers van de damherten in de waterlijnduinen. Ja, zijn we daar nou blij mee? Nee. Maar dat ga ik toelichten. Ja, dat ga ik toch toelichten? Dat lijkt me wel, hè? U weet al hoe dat gaat. Nee, in de fractie, ik ga daar niet alles over vertellen, in de fractie hebben we daar een daverende ruzie over gehad. Wij noemden dat het uh, Bambi-dossier. <tie> <tie> <tie> um, uh... We hebben daar een wezenlijk... Ik breng niet zo graag uh, verschillen van inzicht binnen de fractie naar buiten... maar we hebben daar in de VVD-fractie van Amsterdam... Een, uh, een groot verschil van mening over gehad. En ik nam daarin een minderheidsstandpunt in. En ik ben van, <laughs> en ik ben van mening... dat je alleen bij grote... Um, um, principiële uh, onderwerpen... Um, uh, het meerderheidsstandpunt van de fractie niet zou moeten volgen. Ik heb dat toen afgewogen... en ik kwam tot de, conc en ik kwam tot de conclusie... dat dit geen principiële kwestie is. Ik zie dat nu heel anders... Want... Nee, ik, nee, ik zie dat nu ja, anders. Want een cruciaal gegeven is daarin werkelijk anders geworden. Het is vrij serieus eerlijk gezegd. Een cruciaal, want ons, to, uh, ons, werd, uh, uh, ons werd uiteengezet in die voordracht... dat... Uh, weliswaar de toenmalige telling... van de hechten... Een, een, een zware belasting voor het gebied... betekende en dat ook in de situatie het uh, gebied niet voorzienend was... maar dat dat het voordeel had... dat de groei niet zou toenemen. En dat is, los van het feit dat dat een onjuiste informatie is gebleken, is voor mij de reden geweest, ja, de heer Cohen kijkt zoals ik hem vaker heb zien kijken, um, uh, um, um, uh, uh, dat is voor mij de reden geweest om in ieder geval daar aan het principiële karakter van uh, mijn, mijn stemgedrag niet toe te komen. Ik hoop dat daarmee dit uh, duidelijk geworden is. De gemeente Bloemendaal ondertussen heeft dan ook met grote waardering... Uh, meneer de commissaris, uh, kennisgenomen van de brief van de provincies... Noord- en Zuid-Holland, waarin ze de gemeente Amsterdam... die de waterleiding duin in niet meer zijn eigendom heeft... uitnodigen voor een oplossingsgericht overleg. Vijf dorpen. Ik, ben, uh, ik ga naar mijn einde toe. Hoor. Vijf dorpen, allen met een eigen karakter. Aardenhout, Bennebroek over veen- en vogelenzang. De een nog mooier dan de ander. De een meer tuin dan duin. De ander meer duin dan tuin. Een lommerrijke oase in een drukke metropoolregio... met grote economische vierkracht, onze regio. Een kwetsbaar en beschermwaardig gebied met veel recreatieve functies. Ik ken al heel erg veel plaatsen... en ik ken ook al heel wat knelpunten. En in de komende maanden werk ik graag naar een totaler beeld... van de sterke en de zwakke punten in de gemeente. Ik roep daarbij graag in de hulp van u, raadsleden. Ik zou u, leden van de raad, en u, duo-raadsleden... willen vragen dat ieder van u op een moment van uw keuze... Individueel met mij op pad wil gaan om iets te bekijken dat u uitzoekt. Het kan een onderwerp zijn waarvan u vindt dat het nu juist de kracht van onze gemeente laat zien, maar het kan ook iets zijn wat naar uw inzicht verandering, aandacht of verbetering nodig heeft. En als u dat wilt doen, en daar vraag ik u echt om dan krijg ik opnieuw 26 kansen, 19 raadsleden, 7 duo dan krijg ik 26 kansen om de gemeente op een naar uw wijze, interessante wijze... sneller nog te leren kennen. De zomervakantie staat ondertussen voor de deur. En ik blijf deze zomer gewoon in Bloemendaal, want er is genoeg te doen. En ik wil graag een goed zicht krijgen op wat er allemaal op het strand gebeurt... Daarnaast, ja, daarnaast ik ga er niet, ik ga er niet op in hoor. Uh, geef ik me de ruimte om nog veel kennismakingsgesprekken te voeren en om veel te fietsen door de dorpen en door de buitengebieden. En daarnaast, dames en heren, ga ik als de wiede weer ga verhuizen. En dat doe ik vrijdag over een week. Ik woon nu in de Amsterdamse Jordaan, in een huurhuis. En ik heb de huur al opgezegd. En door dit te zeggen heb ik meteen een hele reeks vragen van journalisten uh, beantwoord. Dames en heren, vijf dorpen. Alle met een eigen karakter. De een nog mooier dan de ander. De een meer tuin dan duin. De ander meer duin tuin dan duin. Het doet mij onwillekeurig ook denken aan een citaat... van de door mij zo gewaardeerde tachtiger uh, Willem Kloos. Citaat luidt. Ik houd heel erg van de natuur. Maar je moet er wel iets bij te drinken hebben. En ik stel daarom voor, dames en heren, dat we kloosadvies opvolgen. En ik dank u voor uw aandacht. En dat zei Ruud Nedeveen afgelopen dinsdag aan het eind van zijn belediging Is een toespraak voor de aanwezigen daar. Goed, uh, wil je er foto's van zien? Dan kan je kijken op www.abradio.nl. Uh, zometeen uh, gaan we ook nog eventjes luisteren naar het eerste officiële bezoek... wat Ruud Nedeveen bracht aan een briljante de bruidspaar. Nu... Taylor Swift. De burgemeester van Bloemendaal heeft donderdag een bezoek gebracht aan het briljante bruidspaar Jansen Pannenkoekloois. De inmiddels 85-jarige Abjansen traf op 5 juli 1944 in het huwelijk met de inmiddels 83-jarige Dini Pannenkoekloois. Het bezoek aan het jubileerende echtpaar is het eerste officiële optreden van de kerstverse burgemeester van Bloemendaal. ja, ik ben de burgemeester. Hallo. Ik kom u aan het te feliciteren het met uw bijzondere melk. U bent zo pas beroemd. Kerstfest. heb leuk dat ja. u ja. zo heeft. Ik Het zo uit plastic om het feest. Wij komen vandaan. Wij komen in Amsterdam. Bij uw DM het Nou heel erg slecht. We komen naar Devenburg. We komen naar Devenburg. Ja. fijn dat u We zijn één van de eerste denk ik. De allereerste. De allereerste. leuk. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, heel Mijn heel hartelijke felicitaties ook voor u. Ja, ik heb u in, uh, bos mee ja, ik heb een bos bloemen meegekomen. Ik was er de plezier van. De Bovendien, de, de Bovendien, de, de Bovendien heb ik uh, onze gemeente heel erg aan uh, weten dat zij een heel bijzondere mijlpaal vinden die u samen bereikt. Dit is chocolade. Ik zou het eerst in de ijskast e laten. Ja, dat het hè? Ja, maar het is heel, dat zal wel nodig zijn. Ja. Ja, ja, ja. Na de felicitaties schoof de burgemeester aan bij het echtpaar. En nam ruim de tijd om met hun te praten. Kijk voor foto's en een uitgebreid verhaal op abradio.nl. ...voor de Queen in de show... aan op AWR Radio en ZFM Zandvoort. Daarmee werd het vijf minuten voor vijf... ...en daarmee komt ook het programma... ...Zondag in Kennemerland voor deze editie... ...van 5 juli aan zijn einde... AB Radio en ZFM Zandvoort maakt het programma gezamenlijk op deze zondagmiddag. Wil je nieuws uit de regio? Kijk dan op www.abradio.nl. We hebben het namen Zandvoortsnieuws. Dat is terug te vinden op de internetsite van de collega's van ZFM Zandvoort. Dat is www.cfmzandvoort.nl. Fijne zondag in ieder geval. En tot aan het nieuws van 5 uur kunt u luisteren naar muziek.